met het NOS -journaal. De staat New York maakt zich na de zware sneeuwval van de afgelopen dagen op... voor mogelijke overstromingen. De temperatuur loopt vandaag waarschijnlijk op tot 10 graden... en morgen mogelijk zelfs 15. Door het smeltwater en de verwachte regen... vrezen de autoriteiten dat gebouwen zullen instorten. Volgens de gouverneur van New York zijn hulpgoederen naar het westen van de staat gebracht... waaronder zandzakken, dekens en pompen. Ook liggen er boten klaar om ingezet te worden als mensen moeten worden geëvacueerd. In Tunesië zijn vanochtend om acht uur de stembussen opengegaan voor de eerste presidentsverkiezingen sinds het begin van de Arabische lente. In Tunesië ontstonden eind 2010 massale volksopstanden waarna dictator Ben Ali het veld ruimde. Grote favoriet voor de verkiezingen van vandaag is de 87-jarige seculiere esceptie. Hij neemt het onder andere op tegen de huidige islamitische overgangspresident Marzouki. Verwacht wordt dat geen van beiden een absolute meerderheid zal halen en er een tweede ronde nodig is. Marion Barry, de oud-burgemeester van Washington, is overleden. De zwarte Barry werd in 1979 burgemeester van de Amerikaanse hoofdstad. Hij werd door de grote Afro-Amerikaanse gemeenschap in de stad op handen gedragen. In 1990 raakte Barry in opspraak toen hij werd gefilmd terwijl hij crack rookte. Hij zat een half jaar vast, maar eenmaal terug in de politiek... werd hij in 1995 opnieuw gekozen voor een vierde termijn als burgemeester van Washington. Marion Barry werd 78 jaar. Albanië heeft een enorme bunker uit het communistische tijdperk geopend voor het publiek. De bunker is 100 meter diep en werd in 1978 gebouwd als verdediging tegen atoombommen uit de Sovjet-Unie of de Verenigde Staten. Het bouwwerk, niet ver van de hoofdstad Tirana, is een van de 700.000 bunkers die de toenmalige dictator Hoxha liet bouwen. In de bunker is nu een museum gevestigd met foto's en voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog en het communistische tijdperk. Het weer vanochtend is het droog en vrij zonnig, maar in de loop van de middag raakt het vanuit het westen bewolkt en later gaat het regenen. Het is zacht met een maximum temperatuur van 14 graden. Morgen overwegend droog met wat zon en iets frisser met 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Goedemorgen, welkom bij ZFM Jazz. Mijn naam is David Habig. We zijn begonnen met Gymnopedie, de Torah Gymnopedie van uh, Erik Satie natuurlijk, van het album Jazz After Dark. Um, ja, Deze 23ste um, uh, november alweer. We zitten alweer bijna in, in december. Ik zal ook een kleine uh, knipoog naar de kerst alweer geven. Um, ja, wat, uh, ik heb een, echt een mega druk weekend achter de rug, uh, nu al. Ik heb gisteren een workshop uh, uh, foto urban fotografie uh, gedaan. En uh, daar zal ik ook een beetje op inhaken. We gaan nu verder met uh, Stan Gats, met Para, met Sadoer, uh, Meuk, Caracau. Ja. Sabia meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração lá diz meu sabia A machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim? Melhor pra você e melhor pra mim. A vida é uma escola que a gente precisa aprender. A ciência de viver para não sofrer Rastenged, Gau Gilberto Antonio Carlos Jobim. We verder met Saltituut in Granada van Chano, Dominguez en Nino Jusselis. Van de week uh, zat ik uh, RTL Late Night te kijken. Uh, daar was uh, Ed Sheeran op uh, bezoek. Een, uh, ja, Toch wel een, een van mijn favoriete artiesten op het moment, uh, denk ik. En hij gaf aan dat uh, Damien Rice, waarvan ik al eerder uh, wel nummers heb laten horen. Uh, een van zijn grote voorbeelden was... Uh, ja, toch wel was... Een, um, ja, dat hij, dat hij daar veel, veel aan had te danken in zijn muzikale carrière. Damien Rice, uh, geboren op 7 december 1973, is een uh, Ierse singer-songwriter. En hij staat uh, over het algemeen bekend uh, om zijn breekbare nummers. Um, hij is begonnen in de band Juniper. En uh, bekend, die, dat is bekend onder andere van het nummer Weatherman. Um, wij gaan nu wat luisteren van... Damien Rice, I don't want to change you.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 a lot to swallow If you just want to not. A tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo amor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 Preciso inventar de novo amor. Carta Atom, Vinicius. Johansson met Rebus. En we gaan door met Bill Evans. Altijd No Canada, tamba trio. We gaan verder met Lovely Day. To the Arigio. First, Bill Witt. To the read When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eyes. And something without warning, love.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 I'm Rick Smith, geboren op 19 mei 1992, uh, beter bekend onder de naam Sam Smith. Uh, hij is opgegroeid in Londen en hij werd bekend door het uh, eerste eigen nummer, Lay Me Down. We gaan luisteren naar een nummer van hem, I'm Not The Only. Legend met Jennifer Nettles, All of Me. Ja, bekend nummer natuurlijk van John Legend zelf, uh, maar prachtige uh, combi. We gaan nu verder naar een nummer van het album Bossa Nova, The Rise of the Brazilian Jazz. En daar sluiten we dit uur ook mee. Deze keer ben ik weer thuis. Het is weer een mooie dag. Het is weer een mooie dag. Het is weer een mooie não